Goedemiddag. Ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt best lastig om de opwarming van de aarde af te remmen. Dat zegt de voorzitter van de klimaattop in Glasgow. Wereldleiders zijn er samengekomen om te praten over de toekomst van het klimaat. De voorzitter benadrukt dat het belangrijk is om onder de 2 graden opwarming te blijven. At 1.5, there are countries in the world that will be underwater, and that's why we need to get an agreement here on how we tackle climate change over the next decade. Er moet tijdens deze top belangrijke afspraken worden gemaakt om klimaatverandering aan te pakken, zegt hij. De voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, wil dat de anderhalve meter weer wordt ingevoerd. Dat zei hij in het tv-programma Buitenhof. Ook wil hij dat er een corona-toegangsbewijs op de werkvloer komt. Daarvoor is wel een wetswijziging nodig, zei hij. Morgen komt het Veiligheidsberaad weer bij elkaar. De 25 burgemeesters uit de raad buigen zich dan over het maatregelenpakket waarmee het kabinet dinsdag naar buiten wil komen. In een trein in Tokio heeft, heeft een man meerdere passagiers neergestoken. Daarna stak de dader een treinstel in brand. Volgens Japanse media zijn er meerdere gewonden. De politie heeft de aanvaller in de trein aangehouden. De man zou zoutzuur hebben gebruikt om de brand te stichten. En Feyenoord heeft de stad derby tegen Sparta gewonnen. Het duurde lang voordat er werd gescoord. De winnende 1-0 viel pas in de blessure tijd. De hoekschop van Kukju en daar is dan toch de goal! En die komt van de voet van Cyril Dessers. Wat een ontlading bij Feyenoord. Cyril Dessers schoot dus de enige en beslissende goal en was natuurlijk blij. Kijk, ik probeer gewoon mijn werk te doen. Het was een super moeilijke wedstrijd vandaag. Uh, Sparta is echt heel stug. Ja, dan is het ja, dit is geen mooie wedstrijd, maar is het is toch goed dat je dan hier gewoon wel kan winnen. Want dit zijn wel belangrijke punten voor ons. Feyenoord staat nu derde. Er trekken vanavond stevige buien over het land met kans op zware windstoten. Later vanavond verlaten de buien via het oosten ons land. Morgen vooral langs kustbuien en met 12 graden een stuk kouder dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knopen Rotterpotterplein en Beverwijk is de vertraging 10 minuten, 1 rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Wij met dit uh, programma Zandvoort op zondag op dinsdagmiddag herhaald tussen 2 en 5. Ik weet niet of het dan ook uh, regent, maar op dit moment wel hoor in Zandvoort. Deze zondagmiddag behoorlijk regen bij en vandaar ook dat we deze platen voor je draaien. Hier hoor de Supertemp en it's raining again Halloween 2021 uur 2. ZOZ, wat gaan we daar nu allemaal doen? Uh, uiteraard rond de klok van half vier, uh, zoals u van ons gewend bent, hebben we de evenementenagenda. Want, uh, ja, euh, laten we zeggen, wild, uh, Zandvoort goes wild. De maand oktober uh, ligt alweer bijna achter ons. En de volgende maand uh, staat in het teken van cultuur. En wie kan het nou beter uitleggen dan Heli Jansen... want die was, uh, afgelopen, die was gisteren te gast, te gast uh, bij onze collega's van Goedemorgen Zandvoort. En zij deed daar uitgebreid verslag van het feit wat de cultuurmaand inhoudt. Dus wij herhalen dat uh, interview rond de klok van half vier... Want wie kan het beter vertellen dan Heer Jansen? Dus dat om half vier. Uh, wat gaan we nog meer doen? Uh, we hebben uh, uh, op zondag natuurlijk altijd CFM in de regio. En we gaan in ieder geval naar Amsterdam. Want afgelopen donderdag bestond uh, uh, Tuschinski... Uh, de mooiste bioscoop van de wereld volgens uh, velen... Uh, 100 jaar. En daar is een uh, uitgebreide reportage van gemaakt door onze collega's van NHTV. En die willen wij u niet onthouden. Dus over een tweetal platen is het... Zo ver. Verder gaan we ook naar Haarlem, want de meermin uh, van Haarlem die keert terug. Want hopelijk wordt ze dan beroemder dan die in Kopenhagen is de kop. Want het gestolen bronzen beeld meermin van Haarlem is dus vervangen. En uh, er staat dus nu een nieuw, nieuwe meermin in Haarlem. En we gaan natuurlijk naar uh, Kamperduin, want daar was vorige week een spectaculaire uh, sprongen te zien van een bultrog. Dus vele uh, uh, fotografen en, uh, stonden daar aan de kust... om daar hun mooie plaatjes te schieten. Dat in ieder geval wat betreft ZFM in de regio, dit tweede uur. Dan nog even vooruitblik op het derde uur. Kwart over vier natuurlijk Pit Report. We kijken naar NK Schaatsen. En we hebben natuurlijk uh, de, de tussenstanden en eindstanden... van de wedstrijden in de voetbal-eredivisie. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En ga voor het kijken naar www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio Tolweg Tina. Lekker binnen blijven en luisteren naar het geluid van Zandvoort. Met nu ABC en Ben Smoky Sinks. Dus zingen we uit de jaren 80. ABC en Wens Smoky Sings. CFM niet alleen op de radio. Maar we zijn er ook op tv. We leven het ritme van Zandvoort. Ook op tv. CFM Text TV. Op kanaal 45. En wil je digitaal kijken. Hè, dat doen we tegenwoordig. Dan kijk je op kanaal 40 via Ziggo. In de hele regio zijn wij te ontvangen. 24 uur per dag met CFM TV. Kanaal 40 digitaal via Ziggo. Heb je op 30, heb je NH, onze collega's en wij zitten dan weer één plekje hoger op 40 dus. En dit is lekkere muziek hè. De nieuwe War on Drugs. I was lying in my brain. A creature void of form. I'm so afraid of everything, I need a chance to be reborn, I never wanted anything, that someone had to give,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 De band heet uh, The War on Drugs. Ze deden dat samen met uh, Lucius, de nieuwe single... I Don't Live Here Anymore. Voor Zandvoort en de regio. En zoals gebruikelijk gaan we op deze Halloweensdag uh, ook weer uh, twee uur de regio in. Uh, en eerst gaan we eventjes naar de bioscoop. Want toen op een gegeven moment uh, Netflix uh, kwam opzetten... en Videoland, dachten heel veel mensen... het einde is uh, nabij voor de bioscopen. Maar niets is minder waar, Albert Young... Zeker niet. En zeker niet voor uh, het uh, Tuschinski Theater in Amsterdam. Want uh, filmtheater Tuschinski aan de Reguliere breedstraat in Amsterdam... Bestaat, be af, bestond afgelopen donderdag precies 100 jaar. Oprichter Abraham Tuschinski wilde een plek creëren... waar de bezoekers even konden ontsnappen aan het dagelijks leven van begin vorige eeuw. Een sprookjespaleis moest het worden. En dat is het nu. Volgens de mensen die er verstand van hebben nog steeds. Een van de mooiste bioscopen in de wereld. Zo niet de mooiste. Uh, wij nemen u mee met de reportage van onze collega's van NHTV. En uh, het is een uitgebreide reportage geworden, maar ga er maar even voor zitten. Zodra ik hier ga zitten of binnenkom, krijg ik, voel ik die grandeur, voel ik dat enorme, die geschiedenis, die, ja, dat geweldige theater. <middels> De Poolse immigrant Abraham Tuschinski opent precies 100 jaar geleden op 28 oktober 1921 zijn filmtheater in Amsterdam. Hij heeft er dan al een paar in Rotterdam, maar geen daarvan met dezelfde grandeur, dezelfde extravagantie, dezelfde ratje toe aan stijlen als theater Tuscinski. Art Nouveau, Art Deco, het is een kakofonie van kleuren eh, en indrukken en stijlen, maar dat maakt het ook zo bijzonder en zo mooi eh, en dat is Tuscinski. Volgens het Britse Time-Out magazine is Tuschinski zelfs de mooiste bioscoop ter wereld. De zaal hebben we teruggebracht naar de originele en naar luxere stijl. De zaal hierboven is echt teruggebracht naar de originele staat van de jaren 20. We hebben twee zwart-wit foto's gevonden en daarop heeft een kunstenaar de afbeeldingen weer gemaakt. Ja, de grote zaal van het Theater Tjuzinski, eigenlijk waar, waar het om draait in dit pand. Eigenlijk is de zaal nog precies zoals het was. Natuurlijk is hij gerestaureerd, in 2000 is het pand anderhalf jaar dicht geweest. Maar alles wat je ziet is eigenlijk oorspronkelijk. Ja. Mijn allereerste keer hier... Nou, ik ben geboren in, in Brabant, maar we verhuisden naar Amsterdam. En dan ging ik op zondagmiddag, ik denk dat ik een jaar of 13, 14 was... en dan zat ik daar op het tweede balkon, want daar kostten de kaartjes 2,50 euro. En ik vond dit zo'n prettig theater, omdat je naar beneden kijkt naar het scherm... en niet op de eerste rij dat je, dat je met je nek niet weet hoe je, hoe je moet zitten. Dus, um, en de film uh, was um, A Touch of Class. In het Nederlands vertaald slippertje met allure. En ik dacht, nou, dat gaat vast een beetje over seks. Dus ik vond dat interessant. Het was een romantische komedie. Die is die, die is die. Dat, ja, ja, dat kleine jongetje werd filmjournalist en stond honderden keren langs de rode loper. Ik denk dat er heel veel theaters zijn, vooral, vooral in Amerika, die proberen dit na te doen. En dat is eigenlijk een beetje een soort Disneyland. Wat je ook merkt aan al die Amerikanen die hier komen, of het nou Steven Spielberg is, of Brad Pitt, of Engelse mensen als Hugh Grant en, en Tom Cruise die hier geweest is. Looking forward to the theater. Ze komen binnen en het, ze vallen gelijk stil. Jee, waar ben ik in terecht gekomen? Ja, dan zie je ineens wat we hebben in, uh, in Nederland. Ik denk misschien wel 200 of 300 premières heb ik hier meegemaakt, ja. Oud AT5-presentator Frank Awik deed bijna 25 jaar lang verslag vanaf de rode loper. Mijn naam is Frank Awik. Mr. Cruz. Mr. nice to meet you. Ben je een fan van de Jens Bonds films? Nee, ik ben fan van jou, dat weet je toch? AT5 staat achter deze straat. En uh, nou, ik was niet echt een fan om een smoking aan te trekken. Dus ik had gewoon mijn smoking daar in de kleedkamer bij AT5 hangen. En ik kwam met mijn spijkerbroek naar AT5. Als er een première was, kleed ik me daar Welkom bij het programma Aanwik vandaag. En uh, na afloop was ik ook eigenlijk in twee minuten weer klaar. Hier in Toszynski gaat ze documentaire. Zij gelooft in mij in première. Nou, wat me bijstaat bij die rode lopen is dat in het begin waren er gewoon maar een aantal journalisten. Het was ook nog in de tijd... Dat uh, geert aan Dreugen hier ook nog stond. Nee, mooi film. Tuur moet iedereen naartoe. Absoluut, absoluut. Ja. En uh, ja, ook alle tijd had om die sterren zeg maar, te interviewen. Dan was je met twee of drie ploegen. En nu uh, zijn het soms zo'n twintig, dertig, veertig ploegen. Maar dringen is het altijd geweest in die smalle, spreestraat. Soms was het zo nauw gebouwd dat, dat dan stond je hier. Uh, dan stond hier alle pers. En dan moest je echt van je kont even inhouden als er een tram aankwam. En die piepte dan ook zo hier, want dan reed hij heel langzaam. Er staat altijd te rijden. Er moet altijd nog weer een tram doorheen. Ik heb hier jaren premières georganiseerd. En toen had ik gelukkig een goed contact bij de gemeente. En die man die nodigde ik ook altijd met zijn vrouw uit. En die gaf ik plaatsen. En dan gaf ik ging ik soms even koffie drinken. En dan legde die de tram even een kwartiertje, twintig minuten stil op een premièreavond. Zodat je je gasten, die vanuit Hotel Le Rob, daar in de auto stapten... Dus het was eigenlijk een ritje van, uh, nou pak dertig meter. En dan een rondje reden. En dan probeerde hij in twintig minuten al die Mensen zo snel mogelijk hier een mooie entree te laten maken. Alleen als de koning of de koningin komt, ik, ik heb dat ook een aantal keren mee mogen maken, Juliana, Beatrix, Willem-Alexander, dan wordt de straat natuurlijk even afgesloten. Ik heb uh, Willem-Alexander en Maxima geïnterviewd, dat was volgens mij uh, bij een première van de film van Marco Bussato. En Toen heb ik ook uh, Willem-Alexander en Maxima beide geïnterviewd. Komelijke hoogheid, Hoe bijzonder is deze première? Uh, heel leuk vond ik dat eigenlijk en ze waren heel toegankelijk. En ik had eigenlijk ook niet gedacht dat dat zou lukken. Vaak zeggen ze misschien je kan ze niet interviewen. En ook met die wereldsterren die er dan zijn, wordt er ook vaak gezegd van, nou Frank, ja, je bent maar AT5. dus de kans dat jij misschien nog aan de beurt kan komen om iemand te interviewen is klein. How does it feel to be in the hometown of Carice en Halina? zijn? great. I told them when, when we were shooting the film we're going to come here. En daar reken ik er eigenlijk niet op. En dan moest ik soms best nog wel eens nadenken. van Als ze opeens zeiden van over twee minuten kan je die even twee minuten interviewen. En dan moest ik eigenlijk nog nadenken. En in mijn slechtste Engels stelde ik dan een vraag. How was it to be in Bond girl? Is it dangerous? Very dangerous. Don't go there. Tell me even. It was, it was really exciting. Ik had ook niet gevraagd. Als we hier nog geen gezien. hebben. Honderd jaar en vele wereldsterren verder. Van Marleen Dietrich oh, tot... ...is Tuschinski nog steeds een filmtheater van internationale allure. Precies zoals de oprichter het een eeuw terug voor ogen had. Nog steeds als je hier binnenkomt valt het gelijk over me. De belichting is geraffineerd. De, de, het gevoel, de warmte. Echt... Grandeur. En ik, en ik verplaats me ook altijd in die oude tijd. Er zit ook een hele, hele nare tijd aan waar ik aan denk. Weet je wel, van dat in de Tweede Wereldoorlog heette Tuszinski natuurlijk Tivoli. En uh, was het bezet door de Duitsers, mochten er alleen maar Duitse films gedraaid worden. En, en, en ook wetende dat de man die dit uh, gesticht heeft, Abraham Tuszinski, uiteindelijk vermoord is in een, in een concentratiekamp. Is, is ook een beetje een soort van naar gevoel. En zeker vanmiddag als we dan uh, soldaat van de en je hier gaan kijken, eigenlijk in een optimale situatie. Zoals als ik denk dat Tuschinski dat heel graag gezien had. Maar dan weet je ook dat hij uiteindelijk het grote succes van zijn bioscoop niet heeft meegemaakt. It's in secret places Feel the chill En ook in uh, Toschinski kan je genieten van het uh, mooie uitzicht. En natuurlijk, uh, uh, wat gebeurt er nou weer? Tijdens, uh, de, ik doe het even anders, uh, gewoon, uh, we redden ons wel hoor. Let maar op nou, ik, ik heb nog even een toevoeging, want uh, tijdens de, die feestelijke dag afgelopen donderdag... Uh, dat Toschinski 100 jaar uh, bestond, hebben ze ook uh, het predikaat koninklijk gekregen. Uh, dus uh, de burgemeester van Amsterdam reikte dat dan ook uit die uh, donderdagavond... Dus vanaf donderdag heet het niet meer Theater Tuschinski... maar Koninklijk Theater Tuschinski. Kijk, helemaal goed. En nou zijn we er weer uh, waar, we, waar we wezen moeten. Want uh, het is half vier geweest. We gaan hem doen. De evenementagenda. En ditmaal uh, is de zendtijd volgens mij voor jullie, uh, albert -Jan. Klopt, want uh, zoals ik al begin van het programma meldde... is de, de, de Wild Maand is, uh, voorbij. En uh, november wordt de eerste cultuurmaand in Zandvoort. Met heel veel activiteiten. Hilly Jansen was gistermorgen te gast tijdens Goedemorgen Zandvoort. bij onze collega Roy Dongen. En zij deed een duidelijke uitleg van wat de Cultuurmaand in november voor Zandvoort inhoudt. En goedemorgen, we hebben nu aan de telefoon Hilly Jansen over de November Cultuurmaand. Goedemorgen, Roy. Goedemorgen, Hilly. Nou, dat klinkt ontzettend goed, een November Cultuurmaand. Um,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 Uh, het gaat dus niet alleen over zandvoortse kunst. Nee, um, daarvoor is het heel divers. Ja, In het uh, HDMZ hebben ze een ontzettende mooie tentaanstelling... met Chinese kunstenaars. Kijk. Daar ben ik, nee, ik wil niet zeggen jaloers op... maar zo'n prachtig gebouwen aan zulke mooie kunst... dat moet je ook gezien hebben. Ja, en al die verschillende musea en instellingen die meedoen... Uh, hebben die, <lacht> uh, kan je een soort... Uh,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 Um, daarin zie je dertig uh, uh, bekende mensen zoals Herman Eiermans, Toon Hermans, Maria Valk, uh, uh, sporters, artiesten. Dus uh, in een hele mooie vorm gegeven, die hebben allemaal een band met zo'n soort. Bijvoorbeeld Toon Hermans heeft hier uh, 17 jaar gewoond, uh, Kees Verkade, uh, met een verhaal erbij, een mooie foto.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 Dankjewel. Hilly is altijd uh, enorm enthousiast... en vertelde heel enthousiast... Uh, en terecht trouwens over de cultuurmaand... die eraan gaat komen. Begin morgen trouwens, hè, 1 november... en uh, dan hebben we ook nog de Kunst En Had jij dat internetadres nou goed verstaan? Albert-Jan, wat was het ook alweer? www.cultuuragendazandvoort.nl Kan je dat nog één keer herhalen? www.cultuuragendazandvoort.nl Zometeen de tussenstand...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 Weet altijd met heel veel plezier de muziek uit de jaren 60. Ditmaal Pachula Clark en Downtown. Ja, er hangen donker, donkere wolken boven FC Groningen. Albert-Jan, uh, we gaan eens even naar de tussenstand kijken van de wedstrijd die vanmiddag gestart is. Ja, nou, ik keek net, uh, bedoel, we zijn wat verlaat in verband met de lang uitgebreide documentaire over Tuschinski. Uh, ze zijn inmiddels met de tweede helft begonnen. Maar uh, ik keek uh, zo net even. En het was NEC 1 en FC Groningen 0. En in 1 was het. Nee oh, ho, die 1-0. Weet je wanneer, in welke minuut die gescoord is? In de 45ste minuut. Kijk. Dus zo, dan, denk kijk. Je, dan denk je, gaan we met 0-0 de rust in? Nee. 1-0 voor NEC, maar ik kijk nu weer en het is inmiddels 2-0 voor NEC tegen FC Groningen. Nou, straks om uh, kwart voor vijf twee wedstrijden: FC Utrecht tegen Willem II, RKC Waalwijk tegen SC Kambuur. En dan hebben we natuurlijk om acht uur rare tijd. Maar goed, het is zo vanavond om acht uur. Dus Go Ahead Eagles ontvangt thuis Fortuna Sittard. En uh, wij hebben in Zandvoort een uh, zeemeermin. En uh, in Haarlem hebben ze een meermin. Daarover zometeen meer. Maar eerst Dance Monkey. Dance Monkey. Was back. people ...van alweer een tijdje geleden. Dance Monkey hoorde je. Voor Zandvoort en de regio. In de tweede uur duikelen we altijd even de regio in... Uh, ...bij uh, Zandvoort op zondag. Ja, we gaan ditmaal uh, nou, even een klein stukje... ...ten oosten van Zandvoort naar Haarlem. Het gestolen bronzen beeld... ...meermin van Haarlem is vervangen. Kunstenaars uh, Michaela Belsma en Erik Kolen, Kolen... ...hebben helemaal opnieuw een beeld van de legende gemaakt. Nu zit ze aan het water van de zijtak van het Spaarne. Voorheen stond ze op de kade van een nieuwe gracht. Dat beeld werd in juli vorig jaar gestolen en is nooit meer teruggevonden. Maar in ieder geval, Haarlem heeft de meermin weer terug. Twee, ja! Yeah! Het is dus gewoon een heel nieuw meermin geworden. Ze lijkt wel een beetje op de oude, maar uh, ze is iets groter en iets uh, robuuster geworden. Was het te gevoelig om er echt een replica van te maken? Nou, Van de oude meermin, of de oude meermin, in ieder geval de, de meermin die aan de nieuwe gracht stond, uh, hadden we geen mal laten maken. Die is uh, geproduceerd toen met de verloren wasmethode, zo de, zoals dat heet. En uh, nou ja, toen, hadden we, toen we eenmaal bezig gingen, hadden we zoiets van, nou, we gaan gewoon een hele nieuwe maken. Klimmen, ja. Oh. Ja. Ja. Eddy. Ja, <laughs> Ze zit hier prachtig en wat het, wat het mooie is nu, nu kunnen de mensen ernaast zitten. En wij willen vragen aan de mensen, ga ernaast zitten, maak een foto en post dat op Instagram of op Facebook. Dat vinden we wel leuk, dat je heel veel foto's krijgt. Dus eigenlijk wordt ze zometeen beroemder dan uh, die van Kopenhagen? Dat, dat denk ik wel, ja. Dat, denk dat ik hopen wel. we wel. Met dank aan NA uh, nieuws uh, voor uh, deze reportage. Dus Albert-Jan de Meermin is uh, weer terug in, uh, uh, in Haarlem, ja. ze, zei ik Zandvoort, ja. Ik zei... wij, wij, wij hebben keizer in ja, dat bedoel ik. Die ziet er iets gekleeder uit als deze. Dat, dat, dat kan je wel zeggen. En ze leek een beetje op de kunstenares uh, zelf. Wel, he, ja, trouwens. Dus uh, dat viel op. Nou, wil je de reputatie zien, ga dan uh, naar uh, nhnieuws.nl En uh, zoek hem op op uh, meer min. Dat vind je vanzelf bij onze collega's. Never felt like this before Yes, I swear It's a truth And I owe it all to you Those I Have the time of my life And I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 Cause we seem to, to understand The urgency. urgency Just remember You're the one thing that... I can't keep the oh. wij met uh, CFM altijd mee met uh, Raadje Plaatje in een café aan de Haltersstraat. Heel leuk uh, jaarlijks uh, terugkerend uh, evenement uh, daar in de, dat café. En ook deze plaat, die kwam jaren geleden langs. En uh, ja, iedereen kent hem wel natuurlijk. En lekker meezingen. En uh, hoe meer bier erin zat, hoe beter het uh, gezang uh, werd. Maar wie zong dat plaatje nou? Nou, dat was uh, Bill Medley en Jennifer Warren. Zee voor Zandvoort en de regio. Nou, vlak voor het uh, nieuws gaan we nog even duiken in zee. Ja, en wel bij de, voor de kust van Kamperduin. Want de beeldrug die voor de kust van Kamperduin zwom... maakte jongsleden vrijdag een mooie show van. Het zeezogdier trok de volle aandacht van het geduldige publiek. De hele dag waren walvisspotters uh, bij het beeld van, het strand, uh, van de strandvonder te vinden... om het dier op de gevoelige plaat vast te leggen. Dit maak je maar één keer in je leven mee, al dus één van hen. TVNH maakte er de korte reportage van. Helemaal. En heeft u het perfecte plaatje al? Nee, nee, nog niet helaas. Nee, het is, uh, het is voor deze camera net ver weg. Maar toch wel erg gaaf om te zien. En gelukkig met het telescoop wel uh, heel mooi te zien. Waar komt u vandaan? Uh, Wageningen zelfs eigenlijk. <laughs> ja. Dit wilde u niet missen? Nee, nee ik, heb hem, uh, ik heb hem een paar jaar geleden gemist in Scheveningen. En uh, nu zat hij dus gisteren hier, heel mooi. En dacht ik, vandaag moet ik, moet ik er toch even langs. Ik hoorde dat u een hele goede foto heeft. Heb ik ja. ja. We hebben hem vanmorgen zien, uh, uit het water zien springen, een keer of acht. Hoe bijzonder is dit? Ja, heel gaaf. Uniek in Nederland, denk ik. Dat je hem ook ziet. Heel gaaf. Ja, kom maar! Ik had de rug gezien alleen maar. Niet te water staan. Maar wel ze rug heb je ze gezien. Ja? Wat voel je daarvan? Uh, mooi? Ja, ja, ja, ja. Ja, je ziet hem. Kijk, het is toch leuk dat iedereen hier geniet, toch? Dat iedereen meedoet. Dat <laughs> is geweldig. Mooi, dat is ook een jaarlijks evenement daar in, in Kamperduin, Albert-Jan. Ja. De terug. En het mooie is, hè, dan, die ene mevrouw die helemaal trots was... op de geweldige foto's die ze gemaakt had. Unieke foto's. Dat was gewoon met een Samsung S9, weet je wel. En, <laughs> en die, die jonge man die daarnaast stond... die had een lens van anderhalve meter. Ja, die kregen we nou, niet op. Nee, die kregen me niet op. Dat is ja, nou, mooi om, om mee te maken in ieder geval... Tot zover de reportage. Dank aan uh, Enanius Nieuws daarvoor. En wij gaan alweer nou op naar U3 van Zandvoort op zondag. Yes,